Marianne Hageman met het NOS-journaal. In Den Haag zijn enkele honderden Koerden en Turken de straat opgegaan... uit protest tegen de Turkse bombardementen op de PKK. Bij de bombardementen zijn de afgelopen dagen veel Koerden om het leven gekomen. Het protest is georganiseerd door de Federatie Koerden in Nederland... de koepel van verschillende Koerdische organisaties. De federatie wil dat de Nederlandse regering het vredesproces... in gesprekken tussen Turkije, Nederland en de EU bovenaan de agenda zet... Turkije begon het nieuwe offensief tegen de PKK ruim een week geleden. De Afghaanse Taliban zet zijn opstand ook onder de nieuwe leider voort. In een toespraak roept de nieuwe Taliban-leider Mansour op met de jihad door te gaan tot een islamitische staat is gevestigd. De toespraak is naar verschillende persbureaus gestuurd. Onduidelijk is hoe Mansour tegenover de vredesbesprekingen met de Afghaanse regering staat die een nieuwe fase zouden ingaan. Mansour werd donderdag gekozen tot opvolger van Mullah Omar. Dienstdood werd deze week gemeld door de regering van Afghanistan.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 In Amsterdam is de Canal Parade aan de gang. Langs de grachten staan duizenden feestvierers om te kijken naar de botenparade. Er varen dit jaar tachtig boten mee, waaronder een vluchtelingenboot en een zwerfjongerenboot. De parade is het jaarlijkse hoogtepunt van de Gay Pride. en wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden. Het weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af, het blijft droog. Aan zee is het een graad of 20, in het binnenland iets warmer. Morgen wordt het 21 tot 26 graden. Op maandag kan de temperatuur oplopen tot maximaal 31 graden. Beide dagen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Maakt naam waar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. Schaak, je kunt je maar muis nog even smeren. En ja. liever het en kom ik zo aan. Zie FM 107. 24 uur per dag. hete zomer iets. Maar dat was heel lang geleden hoor. Oh, zo lang geleden. Welkom bij uur 3 van Zandvoort op zaterdag. En zo werd het, over 4. Welkom terug bij C.F.M. Stamvoort. Zoals uh, omdopen tot uh, Surfers Surface Paradise Radio. Is dat wat? Nou, ik, uh, sta, ik zat er net aan te denken om daar maar eens die locatieuitzending... Ja, gewoon uh, live op uh, Surface Paradise. Ja, live. Even met Henk overleggen. Ja, Henk, komt het goed. Jawel, jawel, jawel. Het <laughs> de derde uur uh, van uh, dit programma met daarin de volgende onderwerpen. Ja, luisteraars, uiteraard rond de klok van kwart over vier is het weer tijd voor pit Report. Het is een beetje een zomerreces in de Formule 1, maar uh, Max Verstappen zit niet stil. U hoort er meer over rond de klok van kwart over vier. Half vijf is het weer tijd voor dieren van de week en die luistert deze week naar de naam meis. En liefhebbers, ja, hij komt er weer aan. Het gedicht van de week rond de klok van kwart voor vijf. En uh, ja, wat kan het anders zijn dan een ode aan het Zandvoortse strand? Dat allemaal om kwart voor vijf, het gedicht van de week, ode aan het strand... Uh, verder uh, wellicht uh, nog meer dingen die, uh, die ter zake doende zijn. En vanaf deze plek wensen we natuurlijk onze collega Willem Bruist... erg veel succes bij Strandclub 12... want hij is vanaf 4 uur daar live te aanschouwen... onder het motto zo aan Zee. En uh, wij gaan ons werkoverleg hebben we daar ook uh, om uh, kwart over vijf, uh, Rob, dan weet je dat vast. Oh? Ja, dan weet je dat vast. Hoe komen we daar? Ja dat... <laughs> ja, ja, dat zoeken we op. Daar hebben we het nog even over. Goed, luisteraars, genoeg reden om ook het komende uur te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. Oké, okay, en heel veel zonnige muziek. Hier is Shine van Felix. History. I've got the buns on my back, dead on the soles of my feet They say, come here where the air is sweet Play the game we're playing I heard them saying, here's where you lose your mind maar in Amsterdam zijn nu, hè, uh, of, in, of in Australië. Of in Australië. <muches> of in Australië. <muches> ja, dat maakt het dat maakt allemaal niet uit. <muches> bij de het is in ieder geval je een, nog... een gezellige boel. Bij de, de ene evenement ga je nog lang niet naar bed. Nee. Bij <muches> nee. Nee. de andere ga je op een gegeven moment wel naar bed. Ja, dat denk ik ook. <muches> Oké. Okay. Uh, ja, waar gaan we het over hebben? Oh, is het al zover? Ja, ja, het is al zover. Pit report. Ja, nee. Doe het even met een ander jingeltje. Ja, doe het met een ander jingeltje. Goed. Uh, ja, de zomerstop in de Formule 1. Maar Max Verstappen zit niet stil. Want Max Verstappen mag dan de afgelopen zondag... bij de Grand Prix van Hongarije knap vierde zijn geworden. Zijn rijbewijs bezit hij echter nog niet. Nee. De 17-jarige Formule 1-coureur wil de vier weken zomervakantie... die hij nu heeft gebruiken om daar verandering in te brengen. Ik neem tijdens de vakantie rijles. Ja, de ja, ja, Gouders Verstappen tegen de Guardian. Door mijn drukke Formule 1-schema uh, moest ik wel uh, wachten tot de vakantie. Rond mijn verjaardag in september ga ik afrijden. Het racetalent woont in België... waar je 18 jaar oud moet zijn om een praktijkexamen af te leggen. En je moet verplicht 6 à 7 uur ja, ja, rijles hebben gehad. Al dus Max Verstappen. Ik hoop dat ik daar genoeg aan heb. We zullen zien. In januari haalde de Toro Rosso rijder de elfde... die elfde staat in het WK al zijn theorie-examen. Dus dat heeft hij al. Nou, uh, Max, sterkte. Ja, en ik ben benieuwd, uh, Albert-Jan, van uh, meneer, u reed iets te nou, hard. Ja, het zal toch niet gaan gebeuren, hè? Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Gaan we nog even door met dit Vorm? Ja, dat gaan we zo meteen doen naar nou, nou, deze, deze plaats. <laughs> Hier is Salsa Tequila. María Texme, Shakira, Nacho, salsa, sombrero, gato negro, mojito all del paso, Madrid, Chihuahua, Adele. Max Verstappen en Rijles. <laughs> Hij heeft ze ook echt nodig, hè? Ja. ja. <laughs> Joh, eh, Anders Nielsen in salsa tequila. VFM. Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, maar wat betreft autosport is uh, niet alleen uh, nieuws over de Rijles van Max uh, te melden, maar nog veel meer. Ja, ook uit, uh, uit uh, ja, oud coureur uh, Damon Hill. Uh, is lovend over de, de resultaten van Max Verstappen. Want na zijn mooie vierde plaats, zoals gezegd in de Grand Prix van Hongarije afgelopen zondag... vielen Formule 1-coureur Max Verstappen al de nodige complimenten ten deel. Ook oud-wereldkampioen Damon Hill is lovend over de jonge Nederlander. Hill noemt Verstappen uh, afgelopen donderdag tegenover Sky Sports buitengewoon. Voor iemand van zijn leeftijd is hij al zo volwassen, aldus Hill, die in 1996 de wereldtitel won... De hoge verwachtingen zetten hem flink onder druk... maar Max is heel lichtgierig en hij heeft een zeer solide basis. Hij is een natuurtalent. Ook ex-coureur Martin Brundle heeft bij Sky Sports... een goed woordje over voor Verstappen. Hij is een toekomstige ster, aldus Brundle... die nog tegen Max's vader racede. Af en toe merk je nog dat hij jong is en niet zo ervaren. Uh, Brundle doelt op Verstappen's crash twee maanden geleden uh, in Monaco. Maar daar zet hij zich gewoon overheen. In tegenstelling tot wat Carlos Sainz zegt, is Toro Rosso blij met zowel Max als Carlos. Halfwege het seizoen in de Formule 1 is teambaas Frans Tost. Van Toro Rosso dik tevreden over zijn coureurs Max Verstappen en Carlos Sainz. Het piepjong duo reed in de eerste tien races van dit jaar 31 punten bij elkaar... waarvan het grootste gedeelte werd binnengehaald door de 17-jarige Nederlander, 22 punten. Max en Carlos vormen een, heel eh, vormen een van de beste duo's die we ooit hebben gehad bij Toro Rosso, aldus Trost. In een terugblik op de eerste helft van het jaar, hun leercurve gaat stijl omhoog, ze doen het fantastisch. Toch had Trost gehoopt dat Toro Rosso na tien races wat meer punten zou hebben... De bolides blijken weliswaar snel, maar vertonen ook de nodige kuren. Vooral problemen met de Renault-motor hebben de renstal al veel punten gekost. Helaas zijn we al wat punten misgelopen vanwege gedoe en met de betrouwbaarheid. Als we dat niet hadden gehad, hadden we hoger gestaan in de constructeurskampioenschap. Toro Rosso neemt daarin de zevende plek in, terwijl het opleidingsteam van Red Bull heeft ingezet op een plek bij de eerste vijf. De vierde plaats van Max in Hongarije bewijst wel dat we op de goede weg zijn, al dus de teambaas. Daardoor is het verschil een, een plek 5 nog maar 8 punten. En een discutabel record voor de collega van Max Verstappen... want Carlos Sainz pakte dit seizoen 9 punten in de Formule 1... maar zijn collega's hebben doorgaans niet veel moeite... om de 20-jarige coureur in te halen tijdens de races. Sainz, bij Toro Rosso ploeggenoot, zoals gezegd van Max Verstappen... is volgens Bild Zeitung de grootste hindernis uit de Formule 1. De krant zocht uit dat de Spanjaard dit seizoen al 32 keer werd ingehaald en inclusief pitstops 42, meer een positie heeft moeten inleveren. In de top 3, uh, dit jaar van de meest ingehaalde coureurs... staan verder Robert Meri en, last but not least, Fernando Alonso. Hey, dat ben je niet. <laughs> ja, zeker. <Gertjeetje. laughs> ja, dat jeetje. Wat had je dat Ja, een beetje McLaren-anti-jaakje, uh, Dit. Wanna beat. <laughs> is een slossel. Hier is Crack Reporter in de Liquid Spirits.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 Ik lijkt misschien wel goed doordat je weet wat.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 Weet wat ik nu voel Jij klinkt als dus muziek Dus laat je zien wat ik bedoel Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee Ik neem je mee, neem je mee. Neem je mee. Neem je mee. En dat was Gers Pardoel en Ik Neem Je Mee Jawel, het is uh, bijna al vijf Zullen we het weer gaan doen, het dier van de week? Terwijl ik schokkende beelden uit Amsterdam. Ontvang. Nee, nee, nee, nee, doe dat maar niet. Goed. Hoe is mijn bijs? meis? Ja, meis is een beetje sneu. Ja, ja want uh, meis is een terrier. En uh, de leeftijd wordt geschat tussen 1 en 3 jaar. En meis is een beetje onzekere meid die even de tijd nodig heeft om je te leren kennen als ze je eenmaal kent is het een echte knuffel. Ze is soms wat angstig naar vreemde mensen... en daarom plaatst het dierenhuis haar liefst niet bij jonge kinderen. Meis is gek op aandacht en is graag bij je. Het alleen thuis zijn moet daarom worden opgebouwd. Ze is niet erg gek op andere dieren... en daarom zoekt ze dan ook een huis waar ze de aandacht niet hoeft te delen. Hebt u die aandacht wel voor Meis? Ga dan even langs. Want hij, hij, hij, Meis verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland.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 want ook, meis verdient een thuis. Of download gewoon even de CFM app. Jawel. We ja. hebben er nog een paar te gaan. Ja, uh, dan, dan hebben we een feest, hè? Ja, dan hebben nee, we een feest. Even de, de, de, de. luisteraars uitleggen. Want de 500ste gebruiker van de CFM app. Wat hoe ver zijn Hij het? of zij gaat eraan komen. Dat verklap ik nou net niet. Oké. Okay. Maar download hem nu in de Play Store of de App Store. De CFM app. Let's go on. Even lekker meedoen met deze single uit de jaren 90, Jorden, de, de Spindokters. Dat was Two Princes. Zet is radio in het zand. Dit is de FM Zandvoort. Zandvoort. En dan komen ze aan de mamas en de papa's. Such a winter's day Stopped into a church I passed along De mama's en de papa's bij CFM in de California Dreaming. Ja, nog leuk. Ja, ja, ja, je bent even aan het kijken nog. Hè. Die belden uit uh, Amsterdam. Shocking. De shocking. shocking blue. <laughs> oh, nee. En de VVD-boot vaart net voorbij. De, de VVD-boot. Met uh, Sandra Remer prominent in beeld. Ja, ja, ja. ja, die past er wel een beetje bij, ja. Goed, dan gaan, gaan wij het hebben over golf. <laughs> een opmerkelijk golfbericht. Uh, hij verdiende namelijk uh, in het huidige golfseizoen... tot dusver ruim 2 miljoen dollar op de Amerikaanse PGA Tour. Dan hebben we het over de 29-jarige Zuid-Koreaan Bae-Sing Moon... die in 2013 een verblijfsvergunning in de Verenigde Staten bemachtigde, bemachtigde... zal de komende twee jaar met ongeveer 130 euro per maand genoegen moeten nemen. Hij moet in eigen land alsnog zijn militaire dienstplicht vervullen... nadat hij een rechtszaak in zijn geboorteplaats had verloren. Volgens de Zuid-Koreaanse rechter heeft Bae-Sang Moon... tweevoudig winnaar op de PGA Tour... te weinig tijd buiten zijn vaderland doorgebracht... om als buitenlands staatsburger door het leven te gaan... Ik respecteer en ervaart het vonnis volledig... liet de Aziatische golfer deemoedig weten. Zuid-Korea is formeel, formeel nog altijd in oorlog met Noord-Korea. Alle mannen tussen de 18 en 35 jaar... dienen uh, mede daarom in Zuid-Korea... een dienstplicht van twee jaar te vervullen. Vooral inwoners uit de show- en sportwereld... proberen daaronder uit te komen. Dan opmerkelijk nieuws voor Tiger Woods. De man die uh, ja, in zijn carrière al, al bijna alles gewonnen heeft... en de laatste jaren ja, slecht presteert op de Tour... Uh, Golver van Tiger Woods draaide na twee ronden dit weekend mee in de top van het veld in het uh, Lions National in Virginia. Met 66 slagen haalde hij zijn laagste score van dit jaar. Woods staat na twee dagen op een gedeelde vijfde plek drie slagen achter de Japanse leider Rio Ishikawa. En dan nog een uh, scootjesbericht: Jaure is Hey! Voor, nou. het, voor het eerst in de geschiedenis is Jaure kampioen geworden van het Scootjeszielen. Schipper Dirk-Jan Rijenga werd kampioen zonder de laatste wedstrijd te hoeven zeilen. Want de wedstrijd werd namelijk afgelast omdat er te weinig winst stond. Dus jouw sco kampioen Tot zover. Van harte gefeliciteerd. En wil jij meekijken in de studio van CFM Salford? De studio, de mooie studio aan de Tonweg Tina. Ga dan gewoon even naar wwwzfm livenl Is hier Centervolts.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 See hey. hey.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 Wie ze dich ansehen. En schoon herken zich tast, schoon herz. je Cicero en vrouwen in die weld, Is het inmiddels kwart voor vijf geworden? De ode aan het Zandvoortse strand. Daar is het tijd voor. De wind is hard. De zee nog harder. Mijn stem zo fragiel als een schelp in mijn hand. De ronde beweging van de golven in het water. Mijn voetstappen... Achter mij in het zand De krijzende meeuwen in de lucht boven de zee De duinen aan de voet van het Zandvoortse strand Ik hou van de zee, ik hou van het zand Ik hou van de duinen, ik hou van het Zandvoortse strand Met mijn voeten in de zee denk ik aan jou Mijn gedachten gaan mee naar de persoon van wie ik zo ontzettend hou. Als ik keek naar die Zandvoortse golven... die over mijn voeten gaan en die alle gedachten bedolven... komen ze altijd, altijd weer bij jou te staan. Jij, jij bent de persoon in mijn gedachten... al sta ik aan de zee of op het strand. Ik kan niet meer wachten, nog even, nog even...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 Zaterdagmiddag 1 augustus 2015. De Oda aan het Zandvoortse strand. Joram Bijs hier, Wim. Dankjewel Albert-Jan Weer. Ja? Hij, was weer mooi, Hij was weer mooi. Hij was weer mooi. Hij was weer heel, heel mooi.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 De oven van de zee, wat is jouw kracht enorm. Het polsvloed, je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind, Spreeu Daar aan het strand, hè, he. je hoorde hem net. Zoals eens even gaan naar het strand. Lijkt me wel leuk. Nou, dat lijkt me een goed idee. Ja, Willem, Willem. Willem! Ja, ja, ja. Ja, het daar een beetje, of niet? Maar ze loopt hier storm. Het is geen storm, het is mooi weer. Maar bij Strandclub az nummer 12 gaat het geweldig. De sol stroomt over het zand heen. Ik denk, je zit bij storm, maar je zit bij, uh, bij 12. Ik zit bij uh, stroomclub Aanzee, nummer 12. Aanzee, ja, dat bedoel ik. Uh, ja, Aanzee, en dan hebben wij, uh, ja, de, uh, ja, geef je de naam, de Stolle uh, dus uh, de beste stroom. Misschien hoor je wat het achtergrond. Ja, dat ja, komt ja, kom, kom wel goed. Ja. Ja, een beetje zachtjes, hè? Ja. Zo Zee. Nou, wel beter, hè? Ho nee, maar het gaat hartstikke goed. Uh, het loopt gezellig, de zon schijnt, het is lekker warm. En je bent al vanaf vier uur begonnen, hè? Ik ben om vier uur begonnen tot, uh, tot een uur of uh, elf of dat de politie mij weghaalt. Dan kan ook <lacht> ja, Je weet het nooit hè? Nee, zo is het Willem. Maar goed, uh, ik, hoop, uh, ik hoop straks uh, nog wat meer mensen van CFM te zien. Ook wat luisteraars zien, het is altijd leuk. Want het is er eigenlijk een beetje de nachthuiszending, maar dan overdag. hè? Want het is wel die playlist. Ja, wat ga je bij uh, AC allemaal doen Willem? Ja, maar ga ik er allemaal doen. Ik draai gewoon de beste Sol, de beste top 100 van ZFM zeg maar. Oké, ja, de lekkerste Sol en Motang live aan Zee Strandclub 12. Helemaal goed dan. Hoe heb je zo het contact gelegd met nummer 12? Nou, ik ken nummer 12, die ken ik van de website www.zand.bruis.nl. Je meent het. hoor ik af van de maatweb. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, ja, van het een komt het ander eigenlijk. En verder moet ik wel heel eerlijk zeggen... de bitterballen zijn hier geweldig. <laughs> daar heb je ze weer, die Dan bittere ballen. Zijn ze weer, de ballen. Ja, dat gaat gewoon door natuurlijk. Helemaal goed. Een lekkere soulmuziek. Lekker een beetje lounge een loungeje. Lekker de motomuziek. En een hapje, drankje hebben ze ook? hapje een drankje zeg, hebben ze hier zeker? Ja, natuurlijk. Ja. Je moet niet thuis meenemen. Dat is zonde. Ze hebben hier alles. En uh, de sfeer is goed. En we zeggen... Uh, Mensen uh, lopen lekker over het strand, ze luisteren, ze kijken deze kant op. Ze zien daar een staan met CFM op zijn shirt. Kijk. Het, ja, ja gaan... mooie bedrijfskleding, uh, Willem. Ja, dat is pas nieuw, is dat. Ja, ja dat zag <laughs> ik. Het is nog een beetje witjes, maar goed. Ja, maar moet kijken dat er twee bakken koffie op en een bakje bitterbal ziet er geen anders uit, hoor. <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> Jouw kinderen er wel, uh, inderdaad. Ja, nee, nee, nee. Maar het is weer hartstikke goed. En, uh... Is er al een beetje, een beetje publiek? Ja, er zit wel wat publiek eh, op het strand en de mensen lopen een beetje in de weer. Want de zon die breekt net goed door. En uh, dat gaat helemaal geweldig. Ja, ik was al bang van uh, dat wordt uh, me, myself en hij. Hey, heel veel plezier, hè? Nou. Ja, het gaat helemaal goed, kom ik. Uh, heel veel succes en we gaan zien jullie straks nog wel. Dat kan wel. Hoi. Hoi.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 from me, myself, and I. Myself and I Bij uh, onze collega Willem op ja, Strand. Ja, zeker. Kan niet wachten? Kan, kan hij wachten. wachten. Zo is het. Mima Selva hoor. De, de single van uh, De La Sol. Ja Ik hoop niet dat het uh, Mima van aai is daar op Strand. Nee. Ga even kijken. Jij ja, gaat. gaat even, ja, even ik ga, kijken. Ga, ik ga er even heen. Uh, eh, ik 12. Even kijken hoe Willem bruist daar op het strand. Zo is het. En nou, uh, nou, van, uh, om vijf uur neemt Fred het weer over. Ja, onze collega. Fred, goeiemiddag. Fred, goedemiddag, Fred. Goedemiddag. Hij, hij welkom, is er weer. Ja. Hij heeft zijn programma weer goed gepromoot op Facebook. Ik kreeg net weer een berichtje binnen. Oké. Okay. Dit keer geen storm, wind en regen. <laughs> Niemand houdt Fred hij tegen. Nee, nee. nee, nee. nee. Van vijf tot zeven. En voor for you met onze collega Fred. Dus blijf luisteren. Dus zo is het. He, wij zijn er morgen weer. Tussen twee en vijf. Gezellig. Zand wordt op zondag. Ja, het wordt lekker warm, Albertjan. En is een korte broek warm. aan. Ja, zonnebrilletje op. Zonnebrilletje op, ik zie Is je al helemaal de... gaan. Er wordt wat als je binnen ja, zit. Ja, en ik heb vakantie geboekt, dus uh, ja, het zonnebrilletje heb ik wel nodig. Ja, zonder overleg, hè? Ja, nee. <laughs> maar je was er wel getuige van. Ik was er dat wel, wel getuige van, ja, ja. Maar dat, dat levert weer programmatische, programmatuurproblemen op, hè? Nee, dat komt nee, allemaal wat? goed. Komt allemaal goed. Veel plezier met Frits zometeen en wij zijn er morgen weer. Tot dan. Weet dag. dag. Tot morgen. You Hoi, doei, doei. really,